Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Ho, ho. Manix zijn met het NOS Journaal. De protesten vorige maand in Iran hebben volgens persbureau Reuters... aan meer dan 1500 mensen het leven gekost. Reuters baseert zich op anonieme bronnen in de Iraanse regering. De demonstraties begonnen na het verhogen van de brandstofprijzen. De hoogste geestelijk leider van Iran, Ayatollah Ghamenei... zou hebben opgedragen om kosten wat kost een einde te maken aan de protesten. Na het ontslag van de hoogste baas van Boeing... is het aandeel van de vliegtuigfabrikant met ruim 3% gestegen. Topman Dennis Muhlenberg is weggestuurd... vanwege de crisis rond de 737-max-vliegtuigen. Twee toestellen van dat type storten neer door softwarefouten. De 737-max-vliegtuigen worden nu al negen maanden aan de grond gehouden... en dat kost Boeing veel geld. De ondernemingsraad van Access for All is teleurgesteld... over de uitspraak van de rechten... dat KPN mag doorgaan met het opheffen van Access for All... Volgens de voorzitter van de ondernemingsraad is het personeel verslagen. Een deel van de medewerkers heeft het bedrijf de laatste tijd al verlaten... omdat ze weigeren voor KPN te werken. De voorzitter verwacht dat nu meer collega's dat gaan doen. De ondernemingsraad overweegt de uitspraak aan te vechten. Bader Hari heeft een blessure aan zijn enkelband, blijkt uit medisch onderzoek. De kickbokser moest zaterdagavond in de derde ronde opgeven... in het gevecht om de wereldtitel met Rico Verhoeven in Arnhem. Hari blesseerde zich met een draaitrap. Het weer, vanavond klaart het op en kan er lokaal nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of vijf. Morgen bewolkt, en periode met regen. Het wordt zes tot tien graden. De eerste kerstdag een enkele bui en wat zon. In de loop van de tweede kerstdag gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 DwK Media. ZFM. Bohoho! Dit is Zie met Bohoho! It breaks my heart so painfully Donna Allen hier, en hier is the Joyful Flava featuring Donna Gaget. And that you wouldn't hurt me. Waarom niet het origineel? Dat gaan we de volgende keer doen. Ja, wel. Betty Austin natuurlijk met uh, Quincy Jones. Dat gaan we dan zeker doen. Hé, hey, goedenavond, welkom. Deel 2: Smooth and Funky. Nou, dat is het zeker. Ik heb nog wat stapel staan hoor. Nelson en uh, de bbq band Nikki, so in love with you. Die heb ik uh, zelf uh, proberen uh, toe te voegen. Maar, ja, goed, ik zelf niet. Maar uh, de heer Peters en uh, de heer Maas... zijn de samenstellers dit jaar voor de top 200. Jawel, je hoort het goed. Top 200. 30 en 31 december. Dus, die heb je natuurlijk je lijstje gevuld, Ga er langs langslopen. En misschien nog een lekkere trek daar. Maar de, ja, wie zal ze gaan zeggen. Lekker vorm hier van deze Video. Lekker hoor, superfunk. Ja. Inderdaad, Jos. Goedenavond, man. Uit uh, Osaan. Hoe gaat hij, Rick? Ik heb je alles in huis. <laughs> eh, Robby het als weer. Lekker te bedoven. Dankjewel, man. Fijn dat jullie erbij weer bij zijn. Straks, natuurlijk, ook de BBB Show. Niet te vergeten met Benny Brown hier. En in het nieuwe jaar, jongens. Ja, hij komt echt langs. Ik ga wat klassiekers van zijn uh, deze uh, draaien. Van de Jammers Be Mine Tonight. Wadenweg, van plannen in ieder geval. En ik heb het natuurlijk dan over... Oscar Davis. Ja, inderdaad, Oscar Davis. Die komt even kijken hier bij deze Radio. Die komt even het plaatje doen. nou, echt, ja. Serieus. In het nieuwe jaar heeft hij meer tijd. Een mooie studio trouwens. En dan gaat hij knallen hier bij deze Radio. Dus dan weet je dat. Nog wat interview op in of anders natuurlijk via Facebook Dance Radio Amsterdam. Ja, dat is echt waar. Natuurlijk voor Haarlem en omgeving, Zandvoort, niet te vergeten. Ik heb het over CFM en Dance Radio. 7. En dat doen we natuurlijk tegelijkertijd met CFM. Rond 7 bij 9. En daarin eten. Uh, is Antwoord. Ja, ja en dat is echt waar. Alles in huis al. Lekker boodschappen is weer gedaan. Wat een gekke huis, jongens. Ik weet, hoe was, was vandaag wat? Of was vandaag druk? Het was ook tijdens kantooruren. Of dat het goedemiddag doen. Nee, uh, ja, goedenavond. Nee, goedemiddag. Is het voor jou goedemiddag? Ja, dat wel. Oké. Nou ja, het voor jou goedemiddag okay. uh, goede is. Nee, dat mag toch? Was het druk vandaag trouwens met boodschappen? Ja, heel, heel, heel veel mieren. Hè, zoals die so mensen van de kantoren die zich uh, op pleinen gaan ophouden. Ja, ja, ja. En, ja heb ja, je mierengevoel. Je kan er niet de, doorheen komen. Zo nee. Allemaal, maar, ja, afgelopen zaterdag was uh, het, het, het, geloof ik, het aller drukste. Pinkdrukte, zoveel per seconde. Ja, een hoop geld doorheen gegaan. En ja, ik ben morgen aan de beurt. Dus, ja... Voorbereidingen voor, uh, voor de woensdag. Straks, dus tussen 7 en 9, de BBB Show. Benny Brown. Donderdagavond ben ik het trouwens weer tussen 8 en 10 uur. Jawel. Als is goed is dus met, uh, met Tim de vriend ook nog. En daarvoor zit ook nog iets. Ja, ik moet even kijken, maar dan moet ik natuurlijk even voor hem kijken. Want ja, ik vind het natuurlijk ook niet. Maar ze zijn er natuurlijk allemaal weer bij. Jawel. Dat is wel fijn, zo'n bril en een bril nodig heb. En ja, ja, ja. Of de letters moeten groter. Het <laughs> is echt. Ja, Maurice Adelaar is natuurlijk ook... Uh, Remember the time, tweede kerstdag. Tim de Vind, James Henry, ondergetekende en Dennis Vergeffen, jongens. Ja. Dat is ook weer retour. Dan alleen, uh, ik geloof alleen met de kerstdagen. Met Mark Peters natuurlijk ook. Uh, dat is de 28e december. Uh, nog eerst de kerstdag, even niet te vergeten. Ed Wintegeus, Alex Visser, Groove Classics. Sander van Leeuwen, Christmas Classics. James Henry. Heb je dat goed gelezen? Nou, volgens mij wel. Ik kan wel verrissen hoor, maar... In de hem trouwens, hè. Bronx Cheer en Grant uh, Nelson hier. Bij Dance Radio. Oké, okay, hebben we nog wat leuks, jongens? Ik had het al gezegd. Inderdaad. Een dingetje wat hij opgenomen had, een stuk of 20 of zo, dus deze had hij gemaakt. En hij maakte er ook nog, nog, toe de tijd reclame voor. Aussie's Place 12 inch heaven. En dit is deel 24. Straks ook nog Dickie en Zo in love, maar eerst Be My Tonight van de Jammers. Podcast. 30 ja, en 31 december, daar staan hier Waarderen tot een hele mooie plaats, Nicky en Stop Love, what I found. Oftewel, so in love with you. Hier bij de SWD. Heb jij nog een lekkere klassiek? Ja, ja, Jan de Vries ook online. Goedenavond. Live from the Big Bad City. En dat doen we niet met vooropgenomen programma's, nee, echt nee, gewoon live hier traag. Dus, 13 over half 7, dat was goedenavond. Zie je met Dance Radio. Lekker man. Hij keer je vast wel van Johnny Gill. Mm, nee. LPC 3089. The Right Way. DJ Abel hier bij Dance Radio. Zo'n zeven uur is hij hier natuurlijk niet te vergeten. Benny Brown hier bij Dance Radio, de BBB Show. Blijf er lekker bij. Inderdaad, en natuurlijk de komende dagen ontzettend veel live programmering hier. Geen voice tracks, nee, daar doen we niet aan. Alles mag wel live, dus het is wel keer terug. We'll Jij van Tijnen in de jaren tachtig. Oh, hier ook. Het is wel een van de lekkere klassiekers van Mai Tai en What Goes On hier bij de Zweden. Amsterdam Oosten, de dames. Ja, Een van de dames hier. Oh my keep telling me. Ja, dat weet ik al. Cool. Inderdaad, heb je er een beetje zien? Heel veel. het is <laughs> de laatste live, hè? Eh? De laatste live? Ja, yeah, de laatste live, ja. Yeah. En uh, volgende week hoop ik mee te doen met de top uh, 200. Ja. En uh, daarna ga ik lekker op vakantie. Een maand? Uh, ja. Mag dat? Dat ben niet goed. <lacht> ja, ik ga een dag of tien. Nou. dacht, Of, knakken toch. ja. toch? Ik vind wel dat ik het verdiend heb. Ja, maar goed. Er is een aastje geloof ik, hè. Dat is toch een stukje. Ja, verder, nou, dat verder. dat is ook goed. iets groter allemaal. Want dat, dat eiland, is zo over. Waar, waar jij naartoe gaat? Hè? Ik heb heel wat eilandjes. Ja, boom! Je moet het toch wel veel zien ook. Nee, ik ga zonnen. Echt maar? Ja. Je, je gaat een beetje, op... beetje hoppen, toch een beetje beetje hoppen, toch? Als ik terugkom, ben ik helemaal zwart. We gaan niet racistisch doen, hè. Oh, hey. dat is een woord, hè? Ja, dat... ja maar sommige mensen interpreteren dat verkeerd. Ja, ja. Echt hè? Dat is voor een rekening. Ja, dat tegenwoordig deze tijd wel Helaas. Maar ik gun jullie heerlijke vakantie. En ik ga lekker naar je luisteren zo. En ik wens je daar heel veel plezier mee. Ja, ik zie je straks Ook. Nope. Toch? Ja, zeker. Dat bedoel ik. Hartstikke goed goed. Allerlaatste van Sharon Red We spreken elkaar donderdagavond tussen 8 en 10. Veel plezier straks met de BBB show van Benny Brown. En misschien dat we elkaar horen in tweede kerstdag. Veel plezier met de uitzending. Ik spreek je later. Doeteloe.